7 uur. Christian Bonebakker met het NOS-shirt. De Russische premier Poetin heeft bij de presidentsverkiezingen ruim 64% van de stemmen gehaald. Dat is duidelijk nu bijna alle stemmen zijn geteld. Poetin eiste gisteravond al de overwinning op. Hij zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen. De onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos zegt dat er op grote schaal is gefraudeerd. Maar dat Poetin ook zonder fraude zou hebben gewonnen. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV beginnen vandaag met hun gesprekken over extra bezuinigingen van maximaal 16 miljard euro. Voor de gesprekken in het Katshuis zijn minimaal drie weken uitgetrokken. De bezuinigingen zijn nodig omdat het begrotingstekort op 4,5% dreigt uit te komen. Dat is ver boven de Europese norm van 3%. Op verschillende plaatsen hebben gisteravond en vannacht grote branden gewoed, zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. In Voerendaal in Zuid-Limburg ontstond brand in het monumentale stationsgebouw. In Koog aan de Zaan werd een loods in de as gelegd, vermoedelijk naar kortsluiting. En in Heerhugowaard woedde brand in een kassencomplex. Het luchtalarm ging af om bewoners te waarschuwen voor de rook.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 het laatste slachtoffer is een meisje van 15 maanden. Ze werd vrijdag levend gevonden in een akker in Indiana, maar overleed alsnog in het ziekenhuis. Ook in Kentucky, Ohio, Georgia en Alabama vielen vrijdag en zaterdag doden door tornado's. President Obama heeft federale hulp toegezegd. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. De meeste neerslag wordt in het zuidwesten verwacht. Daar staat aan de kust ook een stevige wind. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Een natte ochtendspits zorgt voor meer drukte. 71 kilometer file al. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsdam en, en Dorp 7 kilometer door de werkzaamheden. A6 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide wormer 6. A8 Zaandam richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 4. A15 Gorkem Rotterdam bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Dat is een aanreding. Op de hoofdrijbaan van de Fabrieren Noordbrug is de linker A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. En de A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven ook 3. A28 Zwolle Utrecht bij Leusenstaat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.